Bidden wij nu samen de Heere om zegen bidden. Heere, Gij grote en eeuwige God... U geeft dat wij voor de tweede keer vandaag in de gelegenheid zijn... in uw huis te komen. En Heren, wat is dat een bijzonder voorrecht... Dat wij in de kerk kunnen zijn. Dat wij bij de kerk radio kunnen zitten. Ja, dat wij de nieuwe blijken van uw gunst ook deze avond mogen ervaren. Want u houdt niet op. Tot eer van uw heilige naam. Uw naam te laten verkondigen opdat mensen worden bekeerd tot u. En opdat zij die u al mogen kennen worden bevestigd en gesterkt. Want dat toch wil u dat we zullen ontvangen. Geloof en versterking daarvan. En terwijl we daarom vragen, beseffen wij dat dit niet vanzelf spreekt maar dat het alles uw genade, uw grootheid en goedheid is. Uw wil om uw liefde voor mensen te laten verkondigen. En Heer, als we dan in gebed verenigd naderen tot u... dan vragen wij van u, vergeef ons onze schuld. Wil ons Heere God daaraan ontdekken en dat laten... Leven, heel ons leven. Opdat we niet alleen maar wanneer we in de kerk zijn, maar alle dagen van ons leven, waar we ook zijn, dat besef meedragen. Dat wij schuldig staan tegenover u. En dat de schuld door u zelf is geslecht en weggenomen. In de Heere Jezus Christus. Mag zo dan deze avond... En ieder die hier is of meeluistert of later zal luisteren naar deze dienst. Mogen we zo, Heer Jezus, aan uw voeten zijn. Opdat u ons leren wat tot onze vrede dient. Opdat u telkens weer iets openbaart van uw goddelijke grootheid. Ja, dat we gaan beseffen wat een grote genade het is. Dat u kwam in deze wereld. Dat u hebt getoond wie de Vader is. Mogen we dan zo vanavond iets ervaren, heren, van uw heiligheid? Ja, dat u uw Heilige Geest wil gebieden. Dat die deze avond de heiligheid aan ons toont. Opdat. Ja, opdat we ons daardoor laten leiden in dat heilig licht van u mogen wandelen. Opdat we u zo mogen volgen in ons leven. Hoor ons gebed dat we tot u doen. En bewaar ons voor het verkeerde. Geef dat we ons geheel en al in deze dienst. Het zij dat we spreken, het zij dat we luisteren. Geheel en al mogen overgeven aan uw heilige wil opdat wij van u zullen zijn, eeuwig en altijd, om Jezus' wil. Amen.